Zeven uur, maatschreurs met het NWS-journaal. Een voormalige directeur van een basisschool in Arnhem... wordt verdacht van verduistering van 60.000 euro. De directeur werd in januari geschorst toen er al verdenkingen waren van fraude. Uit onderzoek blijkt nu dat de man onrechtmatig gebruik maakte... van de bankrekening voor tussenschoolse opvang. De eerste drijvende kerncentrale ter wereld is onderweg... van Sint-Petersburg naar het uiterste oosten van Rusland. Daar gaat de academic Lomonosov vanaf volgend jaar... energie leveren aan fabrieken en olieplatforms. Kritische milieuactivisten vinden de centrale levensgevaarlijk... en spreken van een drijvend Tsjernobyl. Zimbabwe heeft de wietteelt voor medicinale en wetenschappelijke doeleinden gelegaliseerd. Telers kunnen een vergunning aanvragen die elke vijf jaar moet worden vernieuwd. Voor de lol en joint roken blijft illegaal. Zimbabwe is het tweede Afrikaanse land dat wietteelt legaliseert. Lesotho deed dat vorig jaar. Venetië heeft tijdelijk metalen toegangshekjes in de stad geplaatst... om de bezoekersstroom beter in de hand te kunnen houden. Als de hekjes dicht zijn, moeten toeristen een andere route nemen. Zoveel mogelijk om de binnenstad heen. Inwoners kunnen wel door de poortjes lopen. De Italiaanse stad heeft 50.000 inwoners... en krijgt elk jaar 30 miljoen toeristen over de vloer. De meeste komen met cruiseschepen aan. Max Verstappen vertrekt morgen bij de Grand Prix van Azerbeidzjan van de vijfde plek. Pole position is voor Sebastian Vettel, de Duitse Formule 1-coureur en leider in het klassement reed tijdens de kwalificatie de snelste tijd. Als tweede start Lewis Hamilton. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 9. Morgen meer buien en grote temperatuurverschillen. In het noorden hooguit een graad of 12. In het zuiden kan het lokaal 21 graden worden. In de avond kans op zware onweersbuien met hagel- en windstoten. En tot zover het NOS Journaal. Dan nog de ANWB-verkeersinformatie met twee files. De A1, Apeldoorn richting Amsterdam... tussen Voorthuizen en Knoop vier 4 kilometer. En de N50, Zwolle richting Emmeloord... tussen Hattemerbroek en Kampen, een file van drie kilometer. Zo zover de aanmoedige verkeersinformatie. Nu het rechtse gedachtegoed ook in het Duitse parlement vertegenwoordigd is... wordt ook het rechtse geluid op straat steeds luider. Dat is een, een, een, echte, een echte cultuurkamp. De cultuurstrijd tussen links en rechts in Duitsland. Morgenavond, 5 over 9 NPO 2, WPRO tegenlicht.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 Langs de lijn, met Henry Schut. Goedenavond, we maken ons op voor een bijzondere voetbalavond. Want zo dadelijk valt de beslissing in een van de spannendste jaargangen ooit in de Eerste Divisie. Drie ploegen hebben nog kans op de laatste speeldag en die is vandaag. Jong Ajax staat bovenaan, het speelt op kwart voor acht tegen MVV. Jan-Vincent van Zuiden, daar is heel Amsterdam voor uitgelopen, neem ik aan. Hè? Nou, heel Amsterdam weet ik niet, maar het is hier wel uitverkocht op de toekomst. 2100 mensen gaan zo meteen zien of het Jong-Ajax lukt om geschiedenis te schrijven. Want nog nooit lukte het een belofteploeg om kampioen te worden in de Eerste Divisie. Dan wel de Jupiler League. En dat wil Jong-Ajax nu vanavond voor het eerst doen. De kampioenschaal is hier net aangekomen. Erik Gudde, de directeur betaald voetbal van de KVB, heeft hem meegenomen. En of die ook uitgereikt wordt, ja, dat is natuurlijk de grote vraag. Ja, Jong-Ajax staat één punt voor de Fortuna Sittard. Dat is de nummer twee. En die maakt zich ook op voor feest... Want jong Ajax mag niet promoveren en als het kampioen wordt dan gaat dus de nummer 2 naar de Eredivisie. Fortuna speelt tegen Jong PSV. Amanof Soroglu, men snakt er daar echt naar hè. Ja, je kan wel zeggen dat heel Sittard is uitgelopen voor deze wedstrijd. Want je ziet het al, als je de stad in komt rijden... overal groen en geel optochten naar dit stadion in de Sittard. Dat ligt op een industrieterrein vrij geïsoleerd... waar het normaal gesproken absoluut niks te beleven valt. Maar nu stromen de mensen toe op het dieptepunt een paar jaar geleden... waren er hier 711 betalende toeschouwers bij een thuiswedstrijd van Fortuna. Vanavond is het uitverkocht. Er zijn 12.000 mensen die hopen dat Fortuna na 16 jaar weer gaat promoveren. Naar de Eredivisie. Ja, En dan is er nog de nummer 3 NEC. Die kan ook nog tweede of zelfs eerste worden. Het is vanavond Dordrecht tegen NEC. Frank Wielaert, geloven ze erin bij NEC? Uh, nou, heel klein beetje willen ze er wel in geloven. Gewoon omdat het theoretisch nog kan, geloven ze erin. Maar eigenlijk geloven ze er allemaal geen ene snars van dat ze er vanavond nog uh, kans op maken om uh, te gaan promoveren. Alle papieren zijn natuurlijk in het voordeel van Fortuna Sittard. En hier zijn ze volkomen afhankelijk. Er moet gewonnen worden. Eigenlijk moet er ook meteen gewonnen worden met drie doelpunten verschil. En dan moet er nog naar de tegenstander gekeken worden. En dus de, zegt iedereen hier, ja, Fortuna Sittard tegen Jong PSV bij. Fortuna Sittard traint iemand die heeft tot pas geleden nog bij PSV gezeten. En daar zit ook nog iemand bij Jong PSV op de bank... die notabene Fortuna bij uitstek is... Nee, hier geloven ze er helemaal niks van dat het toch gaat lukken. Je weet maar nooit. Ik zeg 2007, eredivisie, alles kan. Er is ook volleybal vanavond om de landstitel Vrouwen, Alterno tegen Sliedrecht. We praten na over het EK judo in Tel Aviv met Nederlandse medailles. En ook over de kwalificatierace Formule 1 in Azerbeidzjan. Tot 11 uur is dit langs de lijn. klaar met uh, Love Generation, een plaatje uit 2005. Toen speelde Fortuna alweer een tijdje in de eerste divisie en dat is al die tijd zo gebleven, tot nu. Het zou nu kunnen gebeuren, Sittard, zittert. en daarom is Edwin Cornelissen ook daar, Edwin, met wie bij je? Ja, ik heb hier bij me de vader van de aanvoerder van Fortuna Sittard. Dan zou je zeggen, nou ja, de vader van hun aanvoerder. Is dat zo bijzonder? In dit geval zeker. De aanvoerder reed per Schuurs. En zijn vader, dat is een record international als het gaat om de handbal. Lambert Schuurs. Ja, Lambert, het is een mo bijzonder moment. Sterker nog, de plichtsgetrouwe Lambert Schuurs... heeft zelfs een wedstrijd van de Lions, de handbalclub... die iets verder op speelt, laten schieten. Ja, de Lions is op dit moment een speler tegen Aalsmeer... Of tegen Volendam, sorry. Uh, 500 meter verderop. En, uh, Jij bent assistent daar? Ik ben assistent. Ik heb met Mark mijn collega overlegd. En, de hoofdcoach. Uh, die heeft toestemming gegeven om, uh, om, uh, ja, om vanavond hier te mogen zijn. Ja, dus zit vader is hier met dispensatie op de tribune. Want een bijzonder moment natuurlijk. Niet alleen voor uh, zo'n Lief, maar ik denk voor ja, de hele stad zittert hier. Ja, ik denk het zeker. Ik denk dat voor Sittard enorm belangrijk is vanavond die wedstrijd. Mochten ze winnen of uh, ja, zelfs met een gelijkspel uh, zou er zelfs uh, wat mogelijk zijn... promoveren ze naar de eredivisie. Ja, dat zou voor Zittag natuurlijk een gigantisch mooi uithangbord zijn binnen Nederland. Ja, en het is lang geleden, daar hebben we het over gehad. Maar we moeten ook vooral niet vergeten uit wat voor diep dal de club geklommen is. Ja, zeker. Per zit uh, lange tijd bij de club. En uh, ik weet dat twee, drie jaar geleden was uh, echt Fortuna ten dode opgeschreven. En er zijn een paar uh, ondernemers uit, uh, hier uit de uh, regio... Die hebben dat opgepakt. Uiteindelijk zijn er uh, Turkse investeerders gekomen. Voorzitter ja, Gun. Ja, samen met hun hebben ze die club weer uh, lucht ingeblazen. En je ziet waar, het, uh, waar ze nu staan. Ja. Met dus een hele jonge aanvoerder, want Per is nog zo jong. Ja, Per is, uh, was met 17 aanvoerder. Op dit moment is hij al 18, dus... Uh... Al 18 aanvoerder. Ja, maar hij... Uh... Ja, hij doet het met, uh, met, met veel plezier en doet het ook goed uh, voor zover ik kan beoordelen. Ja, hoe ging dat dan in Huize Schuurs? Hoe werd dat daar beleefd, het uh, Fortuna Succes? En hoe ja, verantwoordelijk voelde hij zich daarvoor als aanvoerder? Ja, hij voelt zich natuurlijk heel verantwoordelijk. Alleen, uh, ja, we zijn redelijk nuchter bij ons in de familie. Alleen, mijn vrouw die is uh, vrij nerv nerveus... Maar Per zelf is heel rustig en uh, ja, hij weet uh, wat zijn taken zijn en hoe het, wat hij moet doen. En de rust bewaren was ook dit seizoen geen overbodige luxe. Want laten we niet vergeten dat ze zelfs nog een aantal maanden geleden... de hele soap met de vorige trainers hun Olysee hebben beleefd. Ja, dat trekt natuurlijk ook een wissel op een spelersgroep. Ja, nou ja goed, dat, dat, dat heeft ook wel zijn, uh, zijn weerslag gehad. Alleen uh, Kevin Hofland en, uh, en Braga hebben dat uh, super opgepakt. En uh, vanaf het moment dat hun erbij zijn geweest... is er volgens mij geen één wedstrijd meer verloren. Het bijzondere in dit geval voor de familie Schuurs kan ook nog eens zijn... dat Per zijn laatste wedstrijd normaal gesproken speelt voor Fortuna. Hij staat immers vanaf volgend seizoen onder contract bij Ajax. Nou, hij staat op dit moment al onder contract. Hij wordt verhuurd van Ajax naar Fortuna. Als Per vanavond zijn laatste wedstrijd speelt, dan is het gunstig voor Fortuna. Want dan zit Fortuna in de eredivisie. Ja, ja inderdaad. Anders dan zou het dus nog even iets langer gaan duren inderdaad, met, met na-competitie en zo. Ja, klopt. Dan zou ze over twee weken beginnen met de uh, Ja. En als het dan zijn laatste wedstrijd is... Ja, dan is het natuurlijk geen mooier moment om afscheid te nemen... van wat toch wel zijn jeugdliefde is natuurlijk, Fortuna. Ja, uiteraard. En, uh, dat zou natuurlijk voor hem fantastisch zijn. En uh, ik denk altijd dat Fortuna een, een plek in zijn hart zal vinden. Maar aan de andere kant, hij is ook echt wel toe aan die stap hogerop. De stap naar Ajax. Nou ja, kijk, als je nu achteraf ziet dat ze zouden kunnen promoveren naar de Eredivisie... zou dat natuurlijk voor hem ook een hele mooie stap zijn geweest. Alleen, ja, hij komt dadelijk in een hele andere cultuur, een hele andere omgeving. En dat, dat zal hem zeker grote stappen brengen. Goed, we gaan ons opmaken voor die wedstrijd. Uh, het hele duel van het handbal ga je missen? Nou, ik probeer via Twitter wel uh, wat dingetjes te volgen. Dus uh, daar ga ik wel uh, kijken af en toe. Het ja, zon in de family bij de familie Schuurs. Multitasken. Veel plezier vandaag. En hou die zenuwen onder bedwang. Maar dan gaan we lukken, geloof ik. Hè? Ja, dankjewel. Lambert Schuurs. Ja, drukte van belang uh, daar al op de achtergrond. Hoe is dat uh, bij jou, Armand? Je zit op je steekje voor die wedstrijd. Is iedereen al binnen? Ja, tribunes raken echt uh, voller en voller. En het, het is wel wat. Hoor. Dat het hier uitverkocht is. Het stadion is eigenlijk veel te groot natuurlijk voor Fortuna Sittard. Uh, in de tijd dat ze in de eredivisie speelden... ja, toen kwamen de mensen wel. Maar in die jaren in de eerste divisie... en het duurt al zo lang uh, dat ze daarin spelen... zijn er eigenlijk steeds minder mensen gekomen. Ook het gemiddelde uh, bezoekersaantal van dit seizoen... is eigenlijk niet zo heel hoog. Dat ligt rond de 5000 mensen. En vandaag is de hele stad dus weer uitgelopen. 12.000 man. Om dit gewoon mee te maken... ze kunnen vandaag voor... Uh, de tweede keer kampioen worden, want dat kan natuurlijk ook nog van de eerste divisie... maar waarschijnlijker en belangrijker natuurlijk voor al die mensen hier... is die promotie. Het kampioenschap, dat kan ze echt wel gestolen worden... als ze maar promoveren naar de eredivisie. En het zou een, een wederopstanding zijn, zoals we ze de laatste jaren zelden hebben gezien... bij welke voetbalploeg dan ook. Want Fortuna Sittard is een ploeg die al afgeschreven was. Een club die al afgeschreven was. Een club die, uh, toen de voorzitter van de Nederlandse Voetbond KVV... Michael van Praag al vergeten was... die een paar, een paar jaar geleden zei op een bijeenkomst als voorbeeld... ...van financieel wanbeleid. Kijk naar Fortuna, die club bestaat niet meer. Ja, dat heeft natuurlijk ontzettend veel kwaad bloed gezet hier... ...en, en voor deze mensen is het wel de ultieme bekroning... ...als vandaag dan uiteindelijk die uh, promotie gerealiseerd wordt. Jong PSV, dat is de tegenstander, is geen slechte tegenstander... ...want die ploeg staat vijfde in de eerste divisie. Fortuna dus tweede achter Jong Ajax. Maar Fortuna heeft wel de mazzel dat Jong PSV veel spelers... ...die dit normaal gesproken meedoen in dat elftal... ...moet afstaan aan het eerste van PSV, dat morgen ook nog in actie komt in de divisie tegen Adenaag. Daardoor speelt jong PSV niet met het sterkste elftal. En daar zou Fortuna van kunnen profiteren. Per Schuurs, daar had Edwin het al over. Dat is de man op wie we echt gaan letten bij Fortuna. Vorig, volgend jaar. Dus Ajax, nu dus aanvoerder nog van Fortuna. En verder is het oplet op Semedo. Een van de vleugelaanvallers. Een van de beste spelers van de eerste divisie. En de spits die voor de doelpunt moet zorgen. Finn Stokkers. Veel onbekende namen. Die gaan vanavond echt nog wel voorbij komen. Maar het gaat natuurlijk vooral om het verhaal van die club... Fortuna Sittard, Bert van Marwijk, Mark van Bommel. Grote naam in het verleden. Nu Kevin Hofland, die daar als trainer op de bank zit... naast de man die zijn trainersdiploma wel heeft. Hofland heeft die niet. Claudio Braga en uh, zij gaan proberen om Fortuna dus naar de eredivisie te helpen. Ja, en die handicap die Jong PSV uh, heeft een aantal keer per seizoen... en is dus ook vanavond, die heeft Jong Ajax ook. Is dat ook vanavond zo, Jan Vincent? Zijn daar ook spelers die morgen bij het eerste mee moeten... en dus er vanavond niet bij zijn? Nou, eigenlijk niet. Dat kun je niet zeggen. Jong Ajax speelt eigenlijk met de spelers die het hele seizoen al zo'n beetje voor Jong Ajax spelen. Tenminste, als je kijkt naar het aantal wedstrijden, dan staan uh, nou, de eerste tien die het meeste wedstrijden hebben gespeeld voor Jong Ajax zo'n beetje, ook uh, vanavond op het veld. Dus... Ja, Erik ten Haag heeft ook al gezegd... ik wil de jongens die uh, veel betekend hebben voor Jong Ajax... Erik ten Haag is de trainer van het Eerste voor de Duidelijkheid. Ik wil die uh, jongens ook uh, de eer en de glans meegeven... als zij vanavond kampioen kunnen worden. Want uh, dat hoort bij een ajax Ziet of je nou in de Fje speelt... of uh, onder de 16 of onder de 15, zoals dat tegenwoordig heet. Of dat je bij het Eerste speelt kampioen worden. Dat hoort bij Ajax. En dat moeten de spelers van Jong Ajax ook ervaren. En dus heeft ten Haag gezegd... de meeste spelers, uh, eigenlijk zo'n beetje allemaal... kunnen gewoon vanavond spelen. Dus ook Matthijs. Casciera, de Colombiaan die voor bijna 6 miljoen werd gehaald, maar toch voornamelijk in Jong Ajax speelt. Topscorer is met 17 goals. Die speelt vanavond gewoon bij het elftal van Michael Reiziger. Ook een aan, trouwens uit het verleden van Ajax. Hij werd kampioen met onder leiding van Louis van Gaal. Twee keer. Hij won de Champions League. Hij won de wereldbeker. En nu kan hij zijn eerste echte prijs als hoofdtreder pakken. In het eerste seizoen dat hij voor de groep staat bij Jong Ajax. Dus ja, dat is toch echt wel wat hoor van Michael Reiziger. Ook al, zoals je al zei die kunnen ze niet promoveren, maar kampioen worden. Dat, uh, wat ik al zei, dat hoort bij Ajax. Dat vinden ze dat dat hoort bij Ajax. En dat mogen ze dan vanavond laten zien. Ja, opvallen natuurlijk dat ze spelen tegen MVV. MVV staat negende. Weet dat het zich al geplaatst heeft voor de playoffs. Dus de vraag is, gaan die nou volle bak vanavond? Want die spelen aanstaande dinsdag al hun eerste ronde in de playoffs. Om promotie naar de eredivisie. Ja, je zou kunnen zeggen, misschien laten ze het wel een beetje lopen. En dan dinsdag kunnen ze dan volle bak geven. Maar daar wil trainer Ron Elsen niks van weten. Die heeft ook nog wat goed te maken. Want eerder dit seizoen won Jong-Ajax met 4-0 bij MVV. Dat was echt een veegpartij. Het had wel 0-8 kunnen zijn. En dat wil Ron Elser, de trainer van MVV, absoluut voorkomen vanavond. Tegen jong Ajax, dat dus uh, ja, op poolpositie staat. Wat betreft het kampioenschap, 1 punt meer dan Fortuna zit daar, drie punten meer dan NEC. Dus winnen vanavond is voldoende voor jong Ajax. Om de titel in de Jupiler League binnen te halen. Er is over de grens vandaag al flink gevoetbald. Liverpool, Stoke City in en Engeland eindigde in 0 0 Newcastle tegen West Bromwich Albion werd 0-1. En daarmee stelt West Brom de degradatie voorlopig uit... Southampton-Bournemouth eindigde in 2-1... met twee doelpunten van Dušan Tadic, oud-FC Twente. Crystal Palace-Leicester City eindigde in 5-0... met één doelpunt van Patrick van Arnold. Burnley tegen Brighton bleef bij 0-0. en Huddersfield-Town tegen Everton eindigde in 0-2. Swansea tegen Chelsea is begonnen om uh, half zeven. Zo ongeveer rust dus nu, het staat daar 0-1. In Duitsland verloor Köln uit bij Freiburg met 3-2... en daardoor is FC Köln gedegradeerd vorig jaar werd het nog vijfde en dit seizoen speelde het ook nog Europees daardoor. Wolfsburg tegen HSV werd 1-3. HSV blijft daardoor nog steeds spelen om lijstbehoud. Bayern München-uitracht Frankfurt eindigde in 4-1. Een doelpunt bij Frankfurt van oud-FC Utrecht-spits Aller. En Schalke 04 tegen Borussia Gladbach werd 1-1. Schalke speelde na 12 minuten al met 10 man na een rode kaart. Hertha tegen Augsburg werd 2-2 en Bayern Leverkusen tegen Stuttgart is uh, rust op dit moment en staat 0-0. Bayern was al de kampioen, onderin blijft het spannend. Met voor de meeste ploegen nog twee speelronden te gaan staat Freiburg op de 14e plaats met 33 punten. Wolfsburg is de nummer 15 met 30 punten. Plaats 16 is een promotiedegradatiewedstrijd, daar staat Mainz nu met 30 punten, maar dat speelt nog dit weekend. Op plaats 17, waar je rechtstreeks degradeert, staat ASV. Twee punten onder de nummer 16. En Köln, de nummer 18, is dus officieel nu gedegradeerd. In Italië wordt gespeeld AS Roma tegen Chievo Verona. Dat staat op dit moment 2-0. En in Spanje is het rust bij Real Madrid tegen Leganes. En daar staat het ook 2-0. Dan nog Frankrijk. Daar was het weer een dag voor Memphis Depay. Hij scoorde voor Lyon tegen Nantes. Lyon won met 2-0. En het andere doelpunt van Lyon kwam van Traoré. Die eerder voor Vitesse en voor Ajax uitkwam. Dan gaan we judo. Bij de Europese kampioenschappen in Tel Aviv heeft de Nederlandse ploeg vandaag een wisselvallige dag beleefd. Gisteren was er goud voor Kim Polling. Vandaag was er uiteindelijk geen kans op goud, maar wel op vijf keer brons. Matthijs Westraaten, je zou bijna zeggen vijf keer brons is ook één keer goud, maar het werden niet vijf bronzen medailles, hè. Nee, het werden er twee, Henry. Ja. Maar goed, evengoed is dat een, een prima resultaat, hoor. Want het waren toch een aantal kandidaten... waar aan de voorkant niet van gedacht werd dat ze zover zouden komen. Althans, het was zeker geen zekerheidje. Maar uh, de feestvarkens van vandaag heten Henk Grol en Tessie Savelkaus. Met name Henk Grol is opvallend, want die uh, is overgestapt... naar de zwaargewichtenklasse. En uh, van hem uh, ja, werd uh, op zich wel veel verwacht. Maar men was ook vooral nieuwsgierig hoe hij het zou doen... Hè, tussen die mastodon. Nou, hij deed het heel goed. Ontzettend goed. Uh, tot hij in de kwartfinale uh, de Czech Palek trof. En uh, ja, die was toch een maatje te sterk voor hem. Aanvankelijk had Grol uh, het initiatief. Maar uh, ja, hij heeft het toch moeten laten liggen. En dus restte voor hem nog de strijd om brons. Ja, en die heeft hij uh, gewonnen met overmacht. En uh, hij zei ook achteraf tegen mij: Het was eigenlijk wel een makkie die bronzen partij. Dus, uh, en voelde hij zich gefeest, Zoals Zoals hem kende. Nou, dat viel een beetje tegen eigenlijk. Want ja, je kent hem waarschijnlijk. Ja. Uh, het is een man, het is een winnaar. Precies. Het is een man die eigenlijk maar voor één kleur gaat. En dat is goud. Maar er is bij hem wel het besef... Uh, dat hij uh, wel net die stap heeft gemaakt hè, naar die zwaargewichten. Dus hij moet uh, zich nog wel even een, nou, een plek vinden in die klasse. Nou, dat is een toch aardig gelukt op dit allereerste EK in die categorie. Uh, met die bronzen plak. Dus hij was zeker wel tevreden, maar niet euforisch. Uh, dat geldt wel trouwens voor Tissie Savelkaus bij de dames boven de 78 kilo. Dat mag je dan geen zwaargewicht noemen, dat is niet netjes. <lacht> um, zij verloor uh, in de halve finale, want zover kwam zij, van een Française... die overigens later het toernooi won. Dus dat is zeker geen schande. En in de strijd dien dan resten om het brons... trof zij een uh, Kroatische, Maranich. en die kreeg drie straffen. En dus betekende dat het eerste EK-metaal voor uh, Tessie Zabelkous... en die was er ontzettend blij mee, hoor. Ja, en daar waren er nog drie over, dus... Stevenson ja. Meijer en van het End. Wat ging daar mis? Ja, het is Stevenson. Ja, Die uh, fout pardon. maakte ik in het begin ook. Ja. Nee, ja, het is Karen Vindt Stevenson. Ik vind zo lekker internationaal. Ja, ja, ja, ik, ja, dat vond ik eigenlijk ook wel. Maar nee, ik werd gecorrigeerd. Het is uh, Karen Stevenson. Nou, met, met haar maar te beginnen. Hè. Met de dames beginnen natuurlijk. Ja, ook zij schopte het. Heel verrassend wel. Tot de halve finale. Maar daar had ze pech. Want daar trof zij een Française. Chameo. En dat is echt werkelijk waar een uh, figuurlijk beest. En uh, Daar is amper van te winnen. Dat lukte haar dan ook niet. Dus daar hield uh, de weg naar het goud voor haar in ieder geval op. Uh, maar goed, uiteindelijk slaagde ze er toch in om wel uh, het bron... of nee, niet in, moet ik zeggen, om het brons binnen te slepen. Want dat, uh, ja, die halffinale had haar toch wel een tikje gegeven. En uh, dus stond ze met lege handen. Maar goed, zij kan wel tevreden terugkijken, hoor. Want zij is eigenlijk uh, met alle respect de best of the rest. Want we kennen in die klasse eigenlijk vooral de namen van... Uh, Gusje Steenhuis en Marinde Verkerk. Die zijn beide geblesseerd. En dus mocht Karen Stevenson hier acteren vandaag in Tel Aviv. En uh, dat heeft ze toch keurig netjes gedaan, had wellicht... Meer ingezeten, maar nou ja, goed, het uh, heeft niet zo mogen zijn. En datzelfde geldt ook voor uh, Roy Meijer. In, de klasse, in dezelfde klasse als Henk Grol. Boven de 100 kilo. Um, ja, hij had het niet vandaag. Hij zei achteraf, uh, ja, ik, ik miste de motivatie. Ik had een klopje op mijn rug nodig. Ja, die, die was er niet op het juiste moment. Dus het was ook een klein puntje van kritiek richting zijn begeleiding. Maar hij wees vooral met de vinger naar zichzelf. Hoor. Hij had vandaag gewoon niet de vorm. Het zat er niet in. En dus ook voor hem een vijfde plek. En dat geldt, geldt ook voor Noël van het Int in de klasse tot 90 kilo. Die uh, in de tweede ronde nog heel knap won. Van de derde, nummer drie van de wereld. Mediev uit Azerbeidzjan En echt goed stond de judo. En dat is uh, goed nieuws, want uh, ja, van het eind heeft hij toch een behoorlijke mindere periode achter de rug. Nou, die lijkt nu voorbij, want de, de vorm was weer daar. Maar goed, toen kwam daar uh, in de kwartfinale een uh, man met de naam Xerasa, de, Xerasa Dishvili. Dan mag jij raden, Henry, waar die vandaan komt. Uh, Georgië? <laughs> ja, dat zou je denken. Nee, Spanje. Uh, die verloor die. En uh, in de herkansing uh, trof hij een man. En die heette Kviniashvili. Nou, drie graden. Spanje? Nee, Georgië. <laughs> en uh, die won hij wel. Dus hij mocht uh, op voor het brons ook. Nou, uh, dat trof hij in Griek. Die hij op papier makkelijk had kunnen en moeten hebben. <laughs> en hoe hebben. die dan? Dan wil ik gewoon... alles weten. Ja. Uh, <laughs> Tselidis. Oh. Dus dat klinkt toch wel Fili. redelijk Grieks. Ook. ja. Ja, nee, nee, nee, dat niet. Nee, dus uh, die verloor hij en uh, dat had alles te maken met, uh, met toch de teleurstelling van het niet meer op weg uh, zijn naar Brons. Dus uh, al met half voor hem, ja toch, ondanks het goede judo dat hij heeft laten zien, een teleurstellende dag. Ja, hoe was nou dat hele toernooi uh, overziend? Want Nederland bevindt zich al een tijdje niet in de, de beste fase ooit. Hoe, hoe, hoe mag de ploeg terugkijken op dit EK? Nou, je zou kunnen constateren dat er een voorzichtige weg terug is ingezet. De doelstelling voorafgaand aan dit EK... gesteld door de bondscoach, Maarten Arends, uh, was drie medailles. En dat is op zich bescheiden. Maar goed, als je nagaat dat dus Guusje Steenhuis er niet was... maar in de verkerk niet, ook Michael Korrel... in de klas onder de 100 kilo, die waren alle drie geblesseerd. Dat zijn toch drie potentiële medailles. Ja, dan wa waren die drie medailles toch misschien wel realistisch. Nou ja, die zijn het ook geworden. Hè? Want uh, gisteren dat mooie goud van Kim Polling... Wat misschien wel het beste nieuws is van, uh, van deze week. Ja, dat is natuurlijk uh, uh, uh, ja, Kim Polling. Die heeft een ontzettend lastig periode gehad... met, met, met blessures en mentale problemen en dergelijke. Nou, die herpakte zich al sinds januari. En uh, bekroont dat nu met deze Europese titel. Nou, tel daar die twee bronzen medailles van vandaag weer op... dan zit je op drie medailles. Dus die doelstelling is gehaald... Ja. Maar de kanttekening is wel, uh, dan noem ik even de namen van Jules Fransen, Frank de Wit. Dat zijn toch echt namen die, ja, die je tot de, uh, de, de medaillekandidaten mag rekenen. Ja, die hebben het toch echt flink laten afweten hoor, gisteren. Dus wat dat betreft is er ook zeker een kanttekening te plaatsen. En uh, ik ben heel benieuwd wat nu het vervolgdrecht gaat worden. Want ja, straks in uh, september is het WK in Baku. En ja, het laatste jaar is toch gebleken dat die stap voor de Nederlandse equipe toch een hele grote is, uh, helaas. De Europees wordt er nog wel gepresteerd, maar mondiaal blijft het achterwege. Dus daar uh, uh, ja, ligt toch behoorlijk uh, een klus voor de bondscoach Maarten Arends. Ja. En dat gebeurde allemaal in Tel Aviv, uh, Matthijs, Volgende week start het Giro in Israël. Merk je daar nu al iets van? Nou, om heel eerlijk te zijn... dat is in Jeruzalem, hè, die start. Ja. Maar hier in Tel Aviv totaal niet. Nee, ik, heb, ik zie er niks van. Op straat niet. Je, mensen zijn er niet mee bezig. De kranten nou, staan er ook niet overvol van. Dus ik denk dat dat de komende week nog moet gaan komen. Maar nogmaals, we zitten hier in Tel Aviv. De, de, die start die is in de, in de hoofdstad in Jeruzalem. Dus wellicht dat het daar wat meer gaat leven. Ik ga daar morgen... mag ik daarheen gaan om eens te gaan voorbeschouwen... op dat wat er volgende week te gebeuren staat. Dus ik, ik ben benieuwd hoe dat zich gaat ontwikkelen de komende week. Ze hebben nog een week, ja. Dankjewel, Matthijs. Alsjeblieft. Max Verstappen gaat uh, morgen bij de Grand Prix van Azerbeidzjan van de vijfde plek van start. Pole Position is voor de derde race op rij voor Sebastian Vettel. Hans van Loosenoord is aangeschoven. Uh, Hans, ik begin even met dat laatste. Want is Ferrari-Mercedes uh, nu definitief voorbij... Daar lijkt het op dit moment wel op. Dat heeft uh, Lewis Hamilton zelf ook aangegeven tijdens de training. Van, uh, ja, we zijn eigenlijk op, op jacht naar Ferrari. Wij hebben nog niet de goede afstelling van de, van de auto gevonden. Daar zijn we nog steeds mee bezig. We zetten kleine stapjes. Maar op dit moment is Ferrari toch het team dat, uh, dat we eigenlijk moeten verslaan. Terwijl aan de andere kant Red Bull dichterbij komt. Dus uh, de positie van, uh, van Lewis Hamilton en uh, dus ook van, van uh, Valtteri Bottas... is uh, niet zo, uh, zo florissant uh, als we verwacht hadden. Nee, en dat, dat wijt hij dus aan de eigen auto. Het is niet zo dat hij van Ferrari ineens veel beter is geworden. Het is allebei. Ferrari heeft gewoon ja. zijn zaakjes heel goed voor elkaar. En Mercedes nog niet. En als je dat dan bij elkaar optelt, ja, dan kom je snel aan een, aan een klein verschil. Wat op dit moment uh, ja, ook uh, de onderlinge krachtsverhoudingen weergeeft. Ja, en is Red Bull dus, je zegt het, is het echt dichterbij gekomen? Ja, zeker. Uh, Ricciardo natuurlijk de vorige Grand Prix gewonnen in China. Ja. Uh, Ricciardo was ook heel snel uh, tijdens de training op vrijdag. Uh, het zit er allemaal aan te komen tijdens de kwalificatie. Um, bleef hij weliswaar Max Verstappen voor... maar raakte ook nog heel even de muur. Dus voor Ricciardo had er misschien ook nog net wat meer ingezeten. Red Bull heeft wel degelijk de snelheid. En waar het om gaat bij Formule 1 is natuurlijk niet alleen dat rondje... of die twee rondjes op zaterdagmiddag. Het gaat natuurlijk om de zondag. De, de, wat is je racepace? Wat is de snelheid? Hoe, hoe snel kun je achter elkaar goede ronden rijden... op verschillende type banden? En Lewis Hamilton zegt, daar komen wij als Mercedes wat tekort. Wij hebben nog niet de goede afstelling gevonden... om met alle banden goed hard te kunnen rijden. En daarin zijn Red Bull en Ferrari verder dan wij. Zo. Eh, wat zegt het jou dat Ricciardo voor Verstappen start? Uh, dat zegt dat Ricciardo nog steeds in uh, geweldige vorm is. En dat uh, Max nog net een klein beetje tekort komt. Uh, hij wijt het zelf aan uh, iets te koude banden. Hij had te lang gewacht uh, in de pitch. Met het wegrijden voor zijn tweede run in de, in de laatste, laatste kwalificatiesessie. Maar goed, dat deden de beide Ferraris en, uh, en Ricciardo ook. Dus ze, ze zullen allemaal wel last hebben gehad van iets uh, onderkoelde banden, zou ik maar zeggen. Met name aan de voorzijde van de auto. Dus Max komt net een klein beetje tekort op dit moment op Ricciardo. Maar dat kan in de wedstrijd zo weer anders zijn. We gaan even luisteren naar de verstappen na afloop. Hij legt uit waarom hij zich in zijn laatste ronde niet meer kon verbeteren. Het was oké, okay, the de laatste ronde tried een get te krijgen. Want ik was altijd on my own. En uh, ik denk dat wachten in de garage for te lang zonder de heating op on, de on that cost me een beetje uh, performance in de laatste ronde. Ik had de front tires niet helemaal But Maar aan het einde van de it was het ook niet zo goed, we hebben nog een goede voetbalisatie. En veel dingen kunnen gebeuren. Het Engels van Max Verstappen was, denk ik, duidelijk verstaanbaar. Uh, Hans, ja, dan, dus morgen. Dan zitten we met z'n allen klaar. En dan vragen we ons af: gaat hij zich voor het eerst een klein beetje inhouden? Nee, hè? nee, dat gaat hij niet doen, nee. dat heeft hij zelf ook al aangegeven, dat hij kan natuurlijk zijn eigen karakter niet zomaar veranderen, hoewel het wel uh, verstandig zou zijn misschien uh, als hij op sommige momenten iets langer zou wachten met inhalen, iets langer zou nadenken voordat hij een actie inzet, maar aan de andere kant is het natuurlijk wel de charme van Verstappen en daarom kijken we naar hem en daarom uh, vinden we het ook zo'n aantrekkelijke sport geworden, die Formule 1 met die Nederlander erbij, aan de andere kant als je puur naar resultaten gaat kijken, zou een ietsje meer tactiek zou, zou Verstappen zelf uh, wat verder brengen in het kampioenschap. En dat weet hij zelf ook wel. Ja, Is het een circuit met mogelijkheden voor hem als hij toch weer vol de aanval kiest? Ja, dat is het zeker. Het is een stratencircuit. Dat is Monaco ook en, en Australië in zekere zin ook. melden. maar dat zijn stratencircuits waar je niet of nauwelijks kunt inhalen. Hier in Baku kan dat wel. Het is een heel lang circuit. Het is zes kilometer lang. Het ene langste circuit uit de hele cyclus. Francochamp is zeven uh, kilometer. Uh, Baku is zes uh, is kilometer. Uh, Verschillende punten waar je bloedhard gaat ver boven de 300, waar teruggeremd moet worden naar de tweede, derde versnelling, haakse hoeken. Daar zijn er verschillende van, maar in ieder geval drie punten waar je toch wel kunt inhalen als je voldoende snelheid hebt om uit de DRS-zone te komen, de slipstream eruit. Laat de remmen aan je tegenstander. Maar daar loert ook het gevaar. Uh, die haakse hoeken hebben allemaal een kleine uit, uitloop. Dus als je te laat remt, dan kun je ook nog een keer zeggen... oké, okay, ik laat mijn rem even los. Ik schiet rechtuit. Ik draai die auto 180 graden en rijd de baan weer op. Uh, maar uh, er zijn ook een paar bochten bij. Die, die zijn nog ja, blinde bochten, zeg maar. Als je die instuurt en je, je rijdt iets te hard... dan kun je met de rechterkant van je auto, met je banden... kun je de, de zijkanten kussen, zoals ze zeggen. En ja, dan heb je een probleem. Dan heb je of een uh, gebroken differentieel of een lekkere... Band. Of je verliest snelheid, maar dat is niet goed. Maar het is wel het gevaar wat hier om de hoek, uh, om de hoek ligt in, in Baku... en waardoor ook uh, nogal snel een safety car in de baan kan komen. Want je kunt niet een auto zomaar wegtakelen. Je hebt links en rechts heb je vangrails en, en uh, ja, allerlei wanden... om, om de, de auto's op te vangen als er wat misgaat. Dus als een takelwagen bij moet komen... dan kan die niet uit een uitloopzone komen, want die zijn er nauwelijks. Nee, belooft weer ontzettend veel. Morgenmiddag, tien over twee is het, hè? Wordt gestart. Tien over twee is de start, de start ja. van de opwarmronde en daarna meteen... de Live te volgen tussen al die wedstrijden in de Eredivisie door, want die zijn er morgen vanaf half drie allemaal. En dan hebben we dus ook Formule 1 morgenmiddag in Langs de Lijn. van Kovacs. Nog een minuut of een zeven en dan barst het los. De laatste speelronde van de Eerste Divisie. En dan valt dus ook pas de beslissing om het kampioenschap. Wordt het Jong Ajax dat nu eerste staat? Wordt het Fortuna dat nu tweede staat? Of toch nog NEC dat nu derde staat? We volgen alle wedstrijden zo dadelijk vanaf kwart vol acht. En zojuist begonnen is de volleybalwedstrijd tussen Alterno en Sliedrecht. Om de landstitel in de playoffs. Wedstrijd 2. Maarten Tip. En de eerste wedstrijd gewonnen door Sliedrecht. Dat was een thuiswedstrijd voor die ploeg. Die ploeg speelt nu uit in Apeldoorn bij Alterno. En dan niet in de Alterno-hal, maar in de Meenhal. En dat is toch ook voor Alterno dan toch een klein beetje een uitwedstrijd. Uh, Sliedrecht won het eerste duel kan bij winst vandaag dus uh, al voorzichtig weer aan de landstitel gaan denken. En ik zeg weer omdat Sliedrecht natuurlijk de regerend kampioen is. En die landstitel zou dan volgende week zaterdag binnengehaald kunnen worden. Alteno zal er alles aan doen om dat te voorkomen. Maar moet dan wel vol de druk erop zetten. En het lukt niet altijd. Ook nu komt er geen aanval uit. En is dat de voorsprong voor Sliedrecht in de eerste set met 12-11. Eén puntje verschil probeert Alteno het met een tactisch balletje. Ook dat lukt niet. Nieuwe aanval voor Sliedrecht. Sport. Dan maar via Van Rooijen. Slim gespeeld. Via de buitenkant het wippertje over het blok. En daarmee uh, wordt de stand dan uh, in het voordeel van... Uh... Sliedrecht weer een beetje uh, uh, de, de voorsprong gemaakt en wordt meteen beantwoord met de time-out. En zo gaat het gelijk op, zo in deze eerste set tussen deze beide ploegen. Maar je merkt wel dat het voor Alterno een beetje op de tenen lopen is. En voor Sliedrecht, ja, als die ploeg rustig blijft en doet wat het kan doen... Uh, dan uh, zou Sliedrecht normaal gesproken deze wedstrijd moeten winnen. Maar het zou mooi zijn voor de serie als Alterno echt mee gaat doen. Op dit moment dus uh, de time-out. Het gaat gelijk op in de eerste set en we gaan zien wat deze avond verder gaat brengen. De grootste spanning van de wedstrijden die straks komen lijkt te zijn in Sittard, want Fortuna kan promoveren naar de eredivisie. Edwin Cornelissen is daarbij. Neemt de spanning toe Edwin, zo'n uh, vijf minuutjes voor de wedstrijd inmiddels? Ja, ja, je merkt het hoor in dat stadion. Iedereen gaat er goed voor zitten. Hè? Mensen die kijken met al die geel-groene sjaaltjes. Uh, ja, toch vol spanning toe, zoals deze meneer. Een heer op leeftijd, zeg ik met alle respect. Wat doet dit met de club? Want uh, ja, de club is van zo ver gekomen. Ja, geweldig. We komen van 0, 0, 0 uh, onder 0. Kerstelen we ons hebben en we hebben nu een manager, een voetbaldier met verstand. De eigenaar, Gunn. Wat zeg je? De eigenaar, is dat Gun? Ja, Gun, ja. We hebben, we hebben geweldig veel geluk en die jongens spelen goed. Geweldig team. Ik heb me laten vertellen, er waren hier tijden dat er maar een paar honderd man op deze enorme tribunes zaten. Ja, als 2.500 man, 1.800 man en dat was, het, dat was dat toch de harde kern. Ja. Maar nu zitten er weer, ik denk, 12.000 man. En dan bloeit ook uw fortuna hard weer op. Ja, zeker weten. Zeker weten. Want hoe diep zit die liefde? Nou, dat is van vroeger, dat is van kinds af aan. 66 ik zie ik Dullens voetballer bij Cetardia. Willy Dullens, de kruif van het zuiden. Ja, zeker weten. Zeker weten. Willy was goed. Willy was geweldig goed. En dat was dan in de oude baan? In de oude baan. Er... In de oude baan er... Ja. Ja, en dus toen speelde Fortuna nog. Dat was Cetardia toen. Fortuna in zit bij... Uh en Geleen. En toen lekker samen. Ja, en emotioneert dat er nu weer om te zien dat ze toch weer die aansluiting lijken te hebben gevonden? Dat is ongelooflijk. Dat ja. Dat we nu weer we, we herrezen en misschien in de Eredivisie. Want er is een scenario, hè? Ajax ja, misschien kampioen of gelijk spelletje. Nek een mooie overwinning 5-0 en wij met een nulletje of twee. U heeft nog één ding, beloofd, u zou het clublied even voor ja. ons zingen? Ja. Voor u, Fortuna, Fortuna, lot kan, door kan niks gebeuren, we boven met alle te samen, dat is ons idee. Voor u, Fortuna, Fortuna, en en dan die handjes in. Uit volle borst ging die. Terwijl we daar het vuurwerk ontstoken zien worden, ik zie altijd die sjaaltjes de lucht ingaan uh, aan de korte zijde waar de harde supporterskern uh, staat. Staat, zeg ik, met nadruk, want het moment is bijna aanstaande. Het moment dat de elftallen van Jong PSV en Fortuna Sittard het veld gaan betreden. En ik kijk daar naar het uh, spandoek dat uh, over de reling is gehangen. Daarop staat voor altijd in ons hart. Nou, als ik deze meneer heb horen zingen, dan geloof ik dat meteen. We gaan zo dadelijk beginnen met Fortuna Sittard tegen Jong PSV. Prachtig. Voormalig wielrenner Liewe Westra heeft in zijn carrière cortisonen gebruikt. Dat geeft de vorig jaar gestopte Westra toe in een voorpublicatie van zijn boek. Het boek heet Het Beest, het wielerleven van Liewe Westra. En daarin zegt hij onder andere, ik spoot het in mijn eigen lijf om harder te fietsen, om prijzen te pakken, om complimenten in ontvangst te nemen. En ook feekte Westra blessures. Hij zegt daarover, het medisch attest kreeg ik vaak met een geveinsde blessure, bijvoorbeeld een ontsteking in de knie. Dus een werkwijze die niet helemaal nieuw is voor Herman Ram van de Nederlandse dopingautoriteit. Nee, op zich dat dit op die manier gebeurde, dat weten we uit veel meer situaties. We, we, we kennen wat meer uh, renners en andere betrokkenen ook uit die dat uh, deden. Uh, dus het is niet iets wat nou ineens er heel anders voor staat... dan, uh, uh, dan weet tot nu verdachte dat het was, in tegendeel zelfs. Uh, maar goed, we weten ook nu uh, dat in deze situatie... met deze Renner het ook een hand is geweest. Ja, en de bekentenis in de biografie van Westra... kwam voor hem aan Ram dus niet helemaal als een verrassing. Um, nou, ik verwachtte niet specifiek deze onthulling of iets dergelijks... maar uh, het verhaal klopt helemaal met wat wij weten over die periode... dus in die zin bevestigt het wat we al lang wisten. Het gaat dus om een bekentenis om het gebruik van cortisone... die in verschillende takken van sport zijn toegestaan. In het wielrennen is dat weer totaal anders. Ja, dat is een beetje lastig omdat die twee dingen door elkaar lopen. Er zijn op zich uh, dopingregels over hoe daarmee omgegaan moet worden... In die periode waren die nog wat anders dan ze tegenwoordig zijn. Maar vooral in het wielrennen zelf was er ook nog een regel dat je na een injectie een tijd niet op de fiets mocht zitten. En dat specifiek het wielrennen, dat geldt voor geen enkele andere sport. Nou, is Westra gestopt, kan het dan nog gevolgen hebben? Nou ja, het is niet verjaard. In die zin moeten we volgende week intern maar eens kijken wat we hiermee gaan doen. Um, maar de, zover zijn we gewoon nog niet. Het is op dit moment gewoon nieuws. Ik weet nog niet alle feiten, ik weet nog niet alle details. Um, het is in principe dus iets waar we nog uh, oog naar zouden kunnen kijken vanuit uh, een formele kijk. Waar we misschien op gaan, uh, gaan handelen. Maar los daarvan, het is interessant. Ja, interessant dus wel. En waarom is het dan interessant? Wij uh, willen graag weten hoe dit in elkaar gestoken heeft. Het gaat ons in eerste instantie om het verhaal, om de feiten. En we hebben er weer wat bij geleerd. En het kan best zijn dat we in de komende tijd er nog meer over horen. Ja, en nou dachten we dus dat we klaar waren met al die bekentenissen en dat het wielrennen op dit moment ook schoner uh, is of was. Helemaal bij een renner als Westra die tot de nieuwe generatie behoort. Nou is cortisone gebruikt toch ook echt wel niet anders dan, laat ik zeggen, EPO gebruik. Dus we moeten dit ook niet heel erg groot maken, vind ik. Maar. Nee, niet alle problemen zijn weg, maar het wielrennen is wel degelijk een stuk schoner geworden. En Astana, dat was de laatste ploeg van Westra, heeft inmiddels ook een statement afgegeven. Zij zijn geschokt over het nieuws en zeggen nooit iets van zijn gebruik te hebben geweten. Ook laten ze weten dat Westra nog een boete kan krijgen voor het gebruik van doping, omdat hij ervoor getekend heeft om niet te gebruiken. Het is precies kwart voor acht. De wedstrijden gaan beginnen in de laatste speelronde van de Eerste Divisie. Wij volgen er drie, want het gaat nog om drie ploegen. In eerste instantie om Jong Ajax en Fortuna. Want Jong Ajax is bij winst kampioen. En Fortuna gaat dan bij een overwinning de Eredivisie in. Amal Soroglu is in Sittard bij Fortuna tegen Jong PSV. En Fortuna kan vanavond definitief uit de as herrijzen als een phoenix die al was afgeschreven. Want deze club, ja, die was toch al bijna failliet. Die zou toch uh, niet lang meer bestaan. Nou, kijk eens om je heen wat je hier ziet. Afgeladen tribunes in Sittard. Werkelijk geen stoeltje meer vrij. Of alleen in het uitvak dan. Want ja, de tegenstander komt uit Eindhoven en heeft niet zo'n uh, hondstrouw achterban. Jong PSV, 25 man alweer uit Eindhoven. Maar verder helemaal vol. Het hadden het dan over die groen en gele sjaaltjes. In de, de opkomst was uh, prachtig. en uh, Laten we hopen dat het een voorbode wordt voor Fortuna. Voor een hele mooie avond. Een historische in de geschiedenis van deze voetbalclub. Fortuna uit Sittard kan hier vandaag promoveren. En de mensen die, uh, gaan ervan uit dat het al goed komt. Want de stemming die zit er heel erg goed in. Je kan je al voorstellen als het onverhoop niet mocht lukken. Maar daar gaat uh, gemakshalve even hier in dit stadion niemand vanuit. We staan klaar om af te trappen. De 22 man op het veld. De scheidsrechter kijkt ook om zich heen of alles goed is. Veel rook in het stadion, veel vuurwerk natuurlijk afgestoken. En we wachten nog heel even, want het moet natuurlijk precies kwart voor acht zijn... Op alle velden moet op precies de juiste moment worden afgetrapt. En dat denk ik mag het nu gebeuren, want het teken wordt nu gegeven dat dat mag toch nog even wachten, want dan is er een probleem, Lijkt het, met een van de netten, want ik zie daar uh, de grensrechter, in het doel staan. Aan de linkerkant zit er dan een gat in. Oh, jawel hoor. Er zit een gat in het net en dat moet dan... <laughs> Ga je dit krijgen? Dat moet dan natuurlijk met van die tie wraps dichtgemaakt worden, want anders kan er niet begonnen worden. Dat is een uh, gek begin van deze wedstrijd, die op die manier eigenlijk niet is begonnen. Nou, het is nu uh, dichtgemaakt. Even kijken. Blijft alles vastzitten. Geen verdere scheur in dat net. Nee, alles lijkt wel in orde te zijn. Ed Jans is ook tevreden. En dan gaan de duim omhoog bij Jansen. Die rent zelf natuurlijk heel snel richting middencirkel. En toen kan er echt afgetrapt worden. Enige vertraging dus. In deze mogelijke promotiewedstrijd van Fortuna. Maar ja, de doelen die moeten natuurlijk wel goed dicht zitten. Dat is nu het geval... En er mag er afgetrapt gaan worden in de middencirkel. Opgeroepen wordt er nog voorafgaand aan de wedstrijd. Om alsjeblieft niet het veld op te komen rennen mocht Fortuna promoveren. Maar dat is van late zorg. Eerst maar eens deze wedstrijd zien te winnen van Jong PSV. Het ja, Jansen kijkt nog eens naar de kant. Mogen we dan nu echt beginnen? Ja, er is begonnen. Afgetrapt door Fortuna Sittard in het geel en groen bal. Richting per Schuur's achterin. En dan gelijk naar voren gespeeld naar de linkerkant. Naar André Vidigal. Die raakt de bal... Uh, niet helemaal goed, speelt hem daardoor even terug. En Fortuna kan achterin weer gaan opbouwen. Nou, alle netten zijn dicht, alle spelers staan op het veld. Alles in orde voor deze wedstrijd, In uit deze promotiewedstrijd. Tussen Fortuna en Jong PSV, 0-0 na 20 seconden. Ja, en als het daar dan begonnen is, is het ook begonnen op de toekomst in Amsterdam... tussen Jong Ajax en MVV. Jan Vincent. Ja dat klopt, ook nu 28 seconden en ze stonden hier een beetje elkaar aan te kijken waarom kunnen we nou niet beginnen. Ja ze hadden natuurlijk geen weet van dat net waar in Sit-up nog aan gewerkt moest worden. Maar nu zijn ze hier ook begonnen, het is meteen een aanval van Jong Ajax over de linkerkant met Dennis Johnson. Ze willen hier meteen korte te metten maken met MVV, zo lijkt het Johnson met de voorzet. Eerste kans, de bal wordt gepakt door de doelman van MVV, Verrips en de sfeer zit er ook hier goed in op de toekomst. Ik vraag me af of het hier ooit zo uh, in die zin sfeervol is geweest. Het is natuurlijk maar klein. De tribunes zijn niet zo hoog. Maar er staan wel heel veel mensen dik. Uh, Rijen dik en dicht. Bepakt op elkaar met vlaggen te zwaaien. Vuurwerk bij de opkomst. Ja, dat moet toch ook voor de jonge spelers van uh, Jong Ajax een motivatie zijn. Om uh, zich te laten zien vanavond. Aan de andere kant. Ja, Zo'n speler van een kampioenswedstrijd. Brengt natuurlijk ook stress en spanning met zich mee. En ja, kunnen ze daarmee omgaan? Dat is natuurlijk ook een vraag. Michael de trainer heeft er wel vertrouwen in. Die ziet zijn ploeg. Die zei ja de spanning dat is goed. Maar uh, we kunnen daarmee omgaan. Want de afgelopen weken moesten we ook steeds winnen. En is dat ook gelukt. Dus dat, waarom zou dat vanavond niet lukken. Ajax is opnieuw in balbezit. De bal gaat via middenvelder Bijleveld naar uh, Dennis Johnson. Die begin dit seizoen overkwam van uh, Heerenveen. De vleugelaanvaller geeft hem aan Matusiwa. Verdedigende middenvelder. Spel verdelen bij Jong uh, Ajax. En dan een mooie opening naar uh, Nunnelie. rechts rechtsbuiten aan de rechterkant van het veld dus. Geeft hem mee aan Oreguela. Oreguela, Colombiaanse rechtsback. Kan die tot de voorzet komen? Kan er een kans komen? voor me? Cachera, Casera komt net voorlangs. Goeie kans voor uh, Jong Ajax na twee minuten spelen. Het staat nog 0-0 bij Jong Ajax MVV. Het volleybal tussen de vrouwen van Alterno en Sliedrecht. Maarten. Ja, dat kan soms heel hard gaan. Dat was een service-serie van Kalijn Oosterlaken. Die uh, Sliedrecht ineens weer op een grote voorsprong bracht. En inmiddels uh, 23-20. En dus heeft die ploeg uit Sliedrecht nog twee punten nodig om de eerste set binnen te halen. Service inmiddels wel aan de andere kant bij uh, Alterno. En die zullen nu proberen de druk er weer een beetje op te zetten bij Sliedrecht. Want dat is echt de enige mogelijkheid om die ploeg een beetje uit balans te krijgen. Meteen goed beginnen met serveren. Lukt in dit geval niet, dan komt er meteen een aanval. En meteen een punt voor Sliedrecht Sport dankzij Krijvang. Dank en dat betekent 24-20 in de eerste set. En setpoint voor de regerend landskampioen Sliedrecht Sport de Ploeg. Die ook dit seizoen absoluut weer favoriet was in de Nederlandse competitie van het begin af aan al. Ook al als eerste geplaatst was voor deze finale via de kampioenspool. En uiteindelijk was het spannend wie er in die tweede finalist zou worden. Dat werd alterno dankzij een prima overwinning een paar weken geleden in Sneek. En ja, Sneek was toch eigenlijk de, de beoogde nummer twee. Maar dat is... Dat is dus niet gelukt. Alteno doet het verrassend goed wat dat betreft dit seizoen. Maar ja, bij voorbaat dus geen favoriet. Terwijl uh, nu dan uh, inmiddels de service moet gaan komen van uh, Lisa Vossen. Die daarvoor weer is ingewisseld. De eerste spelverdeelste van Stiedrecht die uh, heel even naar de kant was gegaan. Maar ze komt met een scherpe service. Nu dan, aanval Alteno. Dat moet een punt zijn en het is een punt. En dat is prima over het blok gespeeld door Alteno, door uh, Iris Scholten. En dus mag uh, Alteno weer gaan serveren. Setpoint blijft nog steeds staan. 24-21. Cathy Bonsen staat nu klaar namens Alteno om uh, de service af te gaan leveren. Bonsen die dus uh, speciaal voor deze uh, slotserie weer is teruggehaald bij het eerste team. Omdat ze toch met wat uh, blessures zaten. Aanval, Alterno dan. Gaat de bal buiten de lijnen. Sliedrecht Sport pakt op die manier de eerste set. Wist zelf niet goed aan te vallen, maar Alterno krijgt dan de mogelijkheid en slaat die bal uit. En daarmee is het 25-21 in de eerste set. Wint Sliedrecht en daarmee is ook weer de basis gelegd... voor misschien wel een snelle 3-0 hier vandaag in Apeldoorn. Wie zal het zeggen? De eerste set is in ieder geval voor Sliedrecht 25-21. Wedstrijd nummer 3 in de eerste divisie die wij volgen... is de wedstrijd van de nummer 3. NEC speelt uit bij Dordrecht. Frank Wielaert... Bijna vijf minuten onderweg. Het staat nog altijd 0-0. NEC staat uh, in die eerste minuten toch wel aardig onder druk. Vooral met schoot uit de tweede lijn, dat wel. En uh, Om nou te zeggen dat Delle het al druk heeft gehad, dat helemaal niet. Want hij heeft nog geen bal op doel gehad. Maar uh, voorlopig komt NEC niet aan aanvallen toe. En dat is toch wel gewenst in deze wedstrijd. Want als NEC iets wil, dan wil kampioen worden, dan wil promoveren. Met name dat laatste is erg belangrijk natuurlijk. Dan zal het moeten winnen. En dan zal het liefst ook dik moeten winnen... om nog een gelijk spelletje uh, van waarde te laten zijn... In Sittard straks. Dan moet het hier met drie doelpunten verschil weten te winnen van Dordrecht. Nou heeft het niet zo heel vaak met drie doelpunten verschil gewonnen dit seizoen. Een keer of zes. Maar één daarvan was thuis tegen Dordrecht. En dat werd toen 6-0. Dus het zou moeten kunnen. Maar om te scoren moet je wel de bal hebben. Die heeft NEC dan nu eventjes. Ze krijgen een vrije trap mee. Net op de helft van FC Dordrecht. Genomen door Breinburg. Een van de twijfelgevallen voorafgaand aan deze wedstrijd. Hij was ziek afgelopen week. Maar wel belangrijk voor dit elftal. Speelde alles. En zal dus ook nu deze wedstrijd gewoon vanaf het begin meedoen. Balletje op Asjabar mislukt. En Jansen, de keeper van Dordrecht, die uh, schiet de bal hard en hoog naar voren. Zodat de aanvallers van Dordrecht, en die zijn toch ook wel gevaarlijk... Uh, uh, de kans krijgen om er wat mee te doen. En kijk eens, het staat zelfs al 1-0. Want die uitbraak via Kalkan, die is meteen raakt. de eerste bal tussen de palen valt dus in het nadeel van NEC. Een uitbraak, NEC reageert niet goed genoeg. Die komt zo voor de voeten van Andreas Kalkan. En die maakt 1-0 voor Dordrecht... En dat betekent dus dat NEC sowieso twee keer moet scoren. En eigenlijk vier keer moet scoren. Om nog te kunnen promoveren. 6,5 minuten onderweg. Het zit nu al niet mee voor Nijmegen. Komt die goal dan ook meteen door in Sittard, Arman? Ja, ik zit op te letten. Maar nog niet echt. Ze zijn hier niet massaal langs de lijn aan het luisteren, volgens mij. Want het is nog niet een enorme ontlading die ik wel verwachtte na het nieuws uit uh, Dordrecht. 0-0 is het hier in Sittard bij Fortuna, Jong PSV. Jong PSV heeft aan de rechterkant van het veld de bal. En nu begint een deel van het stadion het door te krijgen. <tie> ja, ja. En nu krijgt iedereen het zelfs door. Ja, dit is mooi om te zien hoor. Mensen hebben door dat Dordrecht voor staat tegen NEC. En nu komt Fortuna opzetten met Widi Gal. Die kap zichzelf vrij, schiet in de verre hoek. En vindt dan de doelman van Jong PSV, Luc Koopmans, op zijn weg. Maar dit was een uh, leuke minuut in deze wedstrijd. Het duurde even voordat het allemaal doorkwam. Dat NEC op achterstand stond. Maar het nieuws heeft zithard inmiddels ook bereikt. En de eerste kans van de wedstrijd voor Fortuna is voor André Vidigol. Buitenspeler met 10 doelpunten dit seizoen, Maar hij vindt de doelman van Jong PSV op zijn weg. Veel spelers dus die in aanmerking komen voor Jong PSV zijn er niet bij. Omdat ze morgen bij de selectie zitten bij het eerste. Rosario, Mauro, Paal, Malen. Zo heb ik een paar genoemd. Als Fortuna weer komt. Met Per Schuurt. Die probeert in te zijn. De tweede instantie ook vuren en vuurt hem weer in de handen van Luc Koopman. Ja, dit zijn kansen voor Fortuna. Dit was een uh, schitterende minuut geweest als het 1-0 zou worden voor Dordrecht. En daarna gelijk 1-0 voor Fortuna zit het. Maar zo mooi wordt het vooralsnog niet. Maar wat een enorme kansen voor Fortuna in de eerste acht minuten van deze wedstrijd. Ja, Vin Stokkers, ex mag zo'n bal er echt wel inschieten. Hij heeft er twaalf gemaakt dit seizoen, maar het lukt hem niet... Maar goed, de eerste kansen van de wedstrijd zijn dus wel voor de thuisploeg. Als het zo blijft, zoals Frank al zei, op het andere veld... dan promoveert Fortuna dus sowieso. Acht minuten gespeeld in Sittard. Fortuna, Jong PSV is 0-0. Dan gaan we naar Jong Ajax tegen MVV. Jan Vincent. Ook daar is het nog 0-0 na 8 minuten. Het is heel duidelijk dat Jonge Ajax de beste ploeg is. op de betere ploeg tot nu toe. Die hebben echt het initiatief in deze eerste helft. Met uh, ja, die kopkans voor Cacherra voorlopig als de beste kans. Kopkans uh, voorlangs. Maar er kan alweer weer een volgende kans komen. Als Jonge Ajax een vrije trap krijgt. Aan de rechterkant van het veld. Dennis Johnson achter de bal. En het is een bal die zal het 16 meter gebied ingedraaid worden. Het 16 meter gebied van MVV. En dan is het wachten op de luchtmacht van Ajax. Kan iemand daar zijn hoofd tegen aanzetten? Die sterke aanvoerder Leon Bergsma bijvoorbeeld. Die staat, uh, is mee naar voren gekomen. En die wil die bal wel binnenkoppen. Maar eerst uh, moet de muur op de juiste afstand staan. Christian Bak zegt nu dat het kan. Komt Johnson met de voorzet. Maar de bal wordt eruit gekopt. Opgevangen door uh, Nunneli. Want MVV staat voortdurend onder druk. Komt daar echt helemaal niet onderuit. Dus kan Ajax weer aanvallen. Met Johnson gaat 1-2 aan met Nunneli. Dat mislukt. MVV zit ertussen. Dus kan uh, de ploeg uit Maastricht uh, gaan denken aan een aanval. Maar niet voor lang. Want uh, er zit Oroguela alweer tussen. Dus kan een kans voor Ajax weer komen. rand van het de strafschopgebied. Dennis Johnson. Eenmaal voorbij geeft hij de bal mee aan De Wit. Dat lukt hem uiteindelijk niet. MVV krijgt de bal niet weg. Bal nog altijd op de rand van het strafschapgebied. Daar staat uh, Oroguela. Oroguela met uh, de voorzet en die is dan in de handen van uh, Ferrips. Kan de MVV even ademhalen, want dat is uh, lastig voor de ploeg uit uh, Maastricht. Dat er echt uh, onder felle druk staat van Jong Ajax. De ploeg van Michael Reiziger is goed begonnen aan deze wedstrijd, maar gescoord is er nog niet. 0-0 bij Jong Ajax MVV. En wij zijn zo dadelijk bij u terug met de ontknoping dus in de eerste divisie en het volleybal om de Landstitel. tot zo. Okay. NPO Radio 1. Wij gingen niet speciaal met Joodse families om. Het was nog dan. Deze week in Radio Doc de documentaire De textielbaron is boos. En Twensen heeft een soort eigen wijsheid van: Jongens, laat ons maar. Over onderduiken, de Twentse textielfamilies in de Tweede Wereldoorlog en Goed en fout. je middelbare school. Die dan tegen je zegt... ja, als hier de Duitsers komen... dan hangen we jou aan de hoogste tak van de won. Morgenavond om 9 uur in Radio Dok. De textielbaron is boos. Zo is het in de oorlog in sommige families gegaan. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Een meesterwerk komt thuis. Het beroemde altaarstuk van Maarten van Heemskerk is deze zomer te zien in de 500 jaar oude Grote Kerk in Alkmaar. Kijk voor het feestelijke jubileumprogramma op GroteKerkAlkmaar.nl. Spreek ik met mijn neef, heeft hij een boete gekregen in die snelle wagenvallen? Keek hij maar eens met dezelfde snelheid naar zijn hypotheek? Want oversluiten kan gunstig zijn met de lage rente. En de boete, of beter gezegd vergoeding, heb je er soms sneller uit dan je denkt. Zelfde huis, lagere lasten?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 Wie had dat gedacht? Van shoppen in Milaan naar achter de koopjes aan? Gelukkig heeft Telvoort Smartpakkers niet het laatste model telefoon, maar wel de beste prijs. Dat is toch genieten? Geniet ook zonder te veel te betalen met Telvoort Smartpakkers. Zoals de Samsung Galaxy S7 met 1 Giga en 150 minuten. Nu voor maar 26,50 euro per maand. Doe je voordeel mee. Telvoort. Let op: geld lenen kost geld. Select Windows komt met de vraag.